Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Libanon zijn vanmiddag duizenden piepers ontploft. Dat zijn apparaten om mee te communiceren. Hezbollah gebruikt die dingen en gaat ervan uit dat Israël de apparaatjes heeft laten ontploffen. Correspondent Moor. Maar vanuit Israël is het op dit moment stil. Maar we moeten het natuurlijk zien in die bredere spanningen tussen Israël en Hezbollah. Uh, spanningen die eigenlijk dagelijks leiden tot beschietingen over en weer. Het gevoel dat dat steeds verder gaat. En ja, daar past dit waarschijnlijk in, hoewel niemand in Libanon. Dit vandaag had verwacht. Zeker negen mensen zijn overleden door de ontploffingen. 2700 mensen zijn gewond, vooral aan hun ogen, gezicht of buik. De gemeenten vinden dat het kabinet en asielminister Faber hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het over asiel gaat. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is te klein en gemeenten moeten mensen opvangen. De gemeenten vinden dat er te weinig overleg is tussen hen en het ministerie. Hardrijders weten dat ze het risico lopen op een boete, maar de Amerikaanse ook wel heel erg. Hij wist dat hij 60 km per uur te hard had gereden. Maar hij had geen boete van ruim 1,2 miljoen euro verwacht. Volgens lokale Amerikaanse media was er iets misgegaan... met de software die boetes uitschrijft. Het epische concert van Whitney Houston in Zuid-Afrika... dat werd georganiseerd na de historische verkiezing... van president Nelson Mandela in 1994... zal over iets meer dan een maand in de bioscoop te zien zijn. Ik heb het over dit. Toen drie concerten die meer dan 200.000 bezoekers trokken. De opbrengsten gingen naar verschillende lokale Zuid-Afrikaanse kindergoede doelen. De concertfilm zal in bijna 900 bioscopen te zien zijn in meer dan 25 landen. Het weer onbewolkt vanavond en vannacht. Morgen is het een stukje warmer. Dan wordt het 21 tot 25 graden. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 You hit, hit jazz, jazz, jazz. ZFM Jazz Welkom terug bij ZFM Jazz, live vanuit de studio in Haarlem. Mijn naam is Mr. Brightside F. Edward Rauhorst. Het um, tweede uur vingen we aan, net zoals mijn uitzending van de vorige maand... met een nummer van die super groovy soul jazz plaat van de superband Something Else... met uh, al saxofonist Vincent Herring, tenor saxofonist Wayne Escoffrey... Trummer Otis Brown III, Paul Bollenbeck op uh, gitaar... David Kutkowski op piano en Zetje op bas. Het is echt uh, ja, een plaat waarvan je uh, vrolijk wordt. Something Else heet die band en het album heet gewoon Soul Jazz. En het nummertje was, uh, herkennen je misschien, Strasbourg, Sint Dennis... van uh, uh, helaas de veel te vroeg van ons heen trompetist Roy Hargrove gaan we snel verder met een fraai nummertje. May all your storms be weathered. Gary Takens heeft gelukkig besloten om het werk van zijn vader, wijle producer Gary Tekens, voor te zetten. Eerder dit jaar bracht saxofonist en componist Gregory Groover Jr. uit Boston zijn debuutalbum bij Chris Cross Records uit Enschede uit. Het album werd opgenomen in New York en mede geproduceerd door saxofonist Walter Smith III. Gregory Groover's roots liggen duidelijk in de gospel zo te horen. De Zwarte Kerk. Uh, het album heet Love a By. Uh, May all your storms be weathered. Het nummertje net. Het album Love a Buy. En daarbij kwam ook weer Joël Ross die vibrafoniste uh, voorbij. Die ik al in het eerste uur draaide. En op piano trouwens. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Aaron Parks. Op dat vermaarde be aan Chris Cross label. We'll be Gospel Roots zijn ook snel te ontwaren bij de blinde virtuos op het orgel Matthew Whitaker. Een uh, fantastische plaat heeft hij uitgebracht. On Their Shoulders, een organ tribute waarbij hij dus een eerbetoon geeft aan uh, pioniers op de Hammond B3. Een album waar je onmiddellijk uh, vrolijk van woord en niet bij kan stil blijven zitten. Uh, Expect Your Miracle uh, was het nummer wat je dus hoorde van Matthew Whittaker. Um, een van de hedendaagse meesters op de bariton sax is de Amerikaan David Larson. Klassieke jazz, bob, cubo, ballads. Alles zit in zijn uh, allernieuwste album Cohesion. Een geslaagde mengeling van East en West Coast jazz. Geladeerd met een uh, ja, contemporaine uh, hedendaagse uh, sound. Ga luisteren. Ga genieten van David Larson's uh, Cohesion van het gelijknamige album Cohesion. Met uh, Daryl Yokely op het uh, tenorsax. En daarbij ook nog eens uh, de geweldige Zagai Curtis op uh, piano. Wo Wayne Smith op drums en Alex Apollo uh, speelt op bas op dat album Cohesion. David Larson. yeah hadden we Tracy Young die een uh, carrière switch maakte. Haar opleiding opgaf en zich volledig stort op de jazzmuziek. Een soort uh, gelijks uh, geldt voor de Nederlandse pianist en orkestleider Chris Muller. Uh, hij maakte eerst een uh, studie natuurkunde af. Hij ronde dat af om uiteindelijk toch voor de muziek uh, te kiezen. Zelf noemt hij het een kwestie van turning thoughts. Ook de titel van zijn eerste Big Band album uh, geheten. Volledig bestaande uit jong jazz talent. En deze Big Band wordt geïnspireerd door Christian McBride... en Gordon Goodwin's uh, Big Fat Band. Um, ja, het is een uitstekende plaat van een uh, veelbelovend uh, talent. Chris Muller, Chris Muller Big Band met Turning Thoughts. Um, komen we bij een favoriet onderdeel van ZFM Jazz. 7FM Jazz, top 2024 cover-up, an open party. My baby don't care for shows, my baby don't care for clothes, my baby just cares for me. Cars and races, my baby don't care for high-toned places. Beyonce is not his style, and even Viola Davis' smile is something he can see. My baby don't care, who knows it. my baby just can't for me Franse pianist Jackie Terrisson woonde een groot gedeelte van zijn muzikale loopbaan in New York, maar keerde onlangs terug naar Frankrijk. Moving On gaf hij dan ook als titel aan zijn allerlaatste LP mee, met uh, daarop een cover van het welbekende My Baby Just Cares For Me van uh, Nina Simone met uh, Stippeland op plek 701 in onze onovertroffen ZFM Jazz Top 2024 cover-up. Jesse covers van overbekende popsongs uit de NPO Top 2000 van 2023. Um, nog meer ongebruikelijke interpretaties van vertrouwde Jesse klassiekers zijn trouwens te vinden op dit uh, afwisselende en kleurrijke album van Jackie Terrison Moving on. Um, brengt ons bij iets heel anders, een ander instrument. De steelpan, die komt niet vaak voor in de jazzmuziek. Een bekende naam is misschien uh, Otello Molino uit uh, Trinidad en Tobago. Die onder meer speelde met Jaco uh, Pastorius en Monty Alexander. En in Nederland kennen we uh, de steelpan uh, virtuoos uit Curaçao. Uh, Conky Hallmeyer, die... Uh, Trad uh, onder meer op met uh, Ronald Snel, dus, Sneiders en uh, Hans Dulven, meen ik. Uh, maar er is een nieuwe ster uit Trinidad. Leon Foster-Thomas, woonachtig in het uh, Verenigd Koninkrijk, die in uh, 2023 zijn. Uh, album uitbracht. Maar dat album is pas... Mm, ja, ...ondanks uh, mij bekend geworden. Dus, um, hij schreef bijna alle nummers zelf... ...maar ik kies voor het kortste nummertje... ...van het album. Oorspronkelijk van een soca star ...Binji Carlin. Een lokale hit, denk ik, in Trinidad. Cheers. Uh, maar je krijgt in ieder geval een indruk... ...van uh, Thomas Kunnen op de uh, stijlplan. Dat is uh, echt uh, meesterlijk. Uh, ja, van het album... Kala Sanitus, Kala sanitis, Leon Foster, Thomas. Mm. Take my man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 I can easily understand how you can easily take my man, but you don't know what he means to me. your choice of men, but I never could love again. He's the only one for me, Jolene. See, I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. I plead, Jolene, Jolene, you can mm -hmm. Please don't take him just because you can Ik introduceerde haar al in het eerste uur, zangeres Vanisha Gould, G-O-U-L-D, met haar wonderschone stemgeluid en een uh, prachtige, geweldige vertolking van Jolene Dolly Parton oorspronkelijk. Beland ze maar liefst op plek 89 in die ZFM Jazz Top 2024 cover-up. We zitten alweer in de laatste tien minuten van het programma. En alle nummers die ik draai zijn terug te vinden. De playlist is terug te vinden op mijngroeven.nl. Uh, gaan we snel verder met uh, Buffalo Monroe geleid door Rachel en Matt Courtney uh, ook uit de buurt van Boston een soort van jazz fusion groep en op hun debuutalbum maken ze gebruik van de diensten van een aantal gerenommeerde muzikanten waaronder jazzbassist uh, Ron Carter het uh, debuut is een ontmoeting met Trompetist Willy Waltman, een naam die je misschien als uh, jazzliefhebber niet zegt, Willy Waltman. Maar hij was uh, eerder op albums van Tupac, Snoop Dogg, Salt and Pepper, Salt Pepper en uh, Coolio. Maar hij heeft eigenlijk een achtergrond in de uh, jazz en dan heet het album Buffalo Monroe Meets Willy uh, Waltman. Tata Frequencies. zit er bijna op. Misschien uh, zie ik je volgende week bij het uh, festival weaveartfestival.org. Zoek het daar maar op. Uh, ter viering dus van die 400-jarige relatie tussen Taiwan en Nederland. Een cultureel festival in de Hallen in Amsterdam. Um, ik uh, zeg uh, tabé, uh, we gaan eruit met een, uh, een nummer van Luther Allison. Die kende ik vroeger alleen als bluesgitarist. Maar er is ook een Luther Allison. Een jonge gast. Een pianist. Uh, ook weer met een echte gospel groove. Uh, the things we used to say. Uh, heet het nummer geloof ik wat ik ga draaien. Moet ik even kijken of dat echt zo is. Ehm... Uh, ja, als dus ik even het noem. Oh no, I didn't know what time it was. Ja, dat weet ik wel. Het is tijd om, uh, om op te houden. Uh, uh, Luther Allison, dus I owe it all to you. Dat, uh, um, dat uh, is de naam van het album. Hier komt hij, Luther Allison. Tot de volgende keer Blijf luisteren naar ZFM. En vooral ZFM Jazz. Volgende week ook weer op die zondag, de gebruikelijke tijd, om 10 uur s ochtends. Tabé! niet de things we used to say van Luther Allison of dit is het uh, wel uh, maar ik wou graag I didn't know what time it was uh, draaien dus hier komt I didn't know what time it was Luther Allison